Wat gaat het woord alweer, we hè? Is Brandon Benson? En dat heet Eyes on the Horizon. Jawel, oog op de toekomst. De, de, de, de. Kijk niet achterom. Nou, kijk niet achterom. Okay. Kijk, kijk voor je. Kijk voor je. Ah, joh. Moet je, kijk voor je. Ja, we nou hadden het afgelopen dat voor je kijken. Want uh, in de Universiteit van uh, Amerikaanse TAFT in Boston yes. is een regel ingesteld dat seksuele activiteit uit de Kamer moet worden gebannen, als de kamergenoot zich in dezelfde ruimte ophoudt. Want echt, er waren zoveel klachten binnengekomen van studenten. Die waren het zat om te zien dat hun copulerende kamergenoten daar bezig waren. En de Amerikaanse universiteiten hebben wel verschillende regels allemaal. Dus de katholieken verbieden seks. Harvard alleen als het ongewend seksgedrag is, dan wordt het verboden. En in Ohio moesten studenten begin jaren 90 eerst elkaars permissie vragen alvorens tot de daad over te gaan. Nu zouden stufs met verbod op seks met een kamergenoot in dezelfde ruimte. En de rest de vraag, wat als je bijzonder graag seks met je kamergenoot zelf zou willen? Mag het dan? Mag het, ja. Ja, dat is, ja maar je moet het gewoon heel zakjes doen. Dat is veel spannender. Oh, dat is veel spannender ja, gewoon. Ja, toch? Dat als je dat het dat idee het van, oh, ze zal niet snappen. Ik kan betrapt worden. Ja. Uh, een rechter in de Vlaamse stad uh, Hasselt heeft gisteren een 26-jarige man uit uh, Genk... 98 -jarig, 98 -jarig een 38-jarige man uit Heusden-Zolder een boete opgelegd van 21 miljoen euro weg het smokkelen van sigaretten. Ze vonden er wow. heel wat stofjes in, in hun huis, zeg maar. Straks in tien uur weer een goede morgen. Zandvoort is terug van weg geweest op de oude stek. Gaan we weer gaan even naar Hotel Hoogland om een kopje koffie. En wij spreken elkaar volgende week weer. Hoi, hoi, hoi. Tot zover het ritme van CFR Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Herman vriend met het NOS Journaal. De politie verdenkt een man uit Venlo ervan een dodelijk verkeersongeval te hebben veroorzaakt... ...om verzekeringsgeld op te strijken. De 21-jarige man zou donderdagmiddag in de Brabantse plaats Erp... ...vanuit stilstand met volle snelheid op een kruising zijn opgereden. Zijn auto schampt een bestelbusje dat daardoor tegen een boom botste. De bestuurder van het busje kwam om het leven. De politie denkt dat de man het verhaal al eerder heeft geprobeerd een ongeluk te veroorzaken. Mogelijk heeft er iemand voor hem op de uitkijk gestaan. In de Indonesische stad Padang is per sms een levend steken opgevangen... van iemand die onder het puin van een ingestort hotel lag. Er zijn ook klopsignalen gehoord. De hulpverleners denken dat er na de aardbeving van woensdag... mogelijk nog acht mensen levend onder de brokstukken van het hotel liggen.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 Ze houden de hele dag bij hoeveel vogels er vliegen. Aan het begin van de avond zijn de resultaten bekend. Wandelaars op het pad kunnen vragen stellen aan de tellers en meedoen aan excursies. De telling moet duidelijk maken hoe het met trekvogels gaat. Onder meer intensieve landbouw, windmolens en klimaatverandering worden sommige soorten bedreigd. De telling in Nederland hoort bij een grote Europese vogeltelling. Duizenden mensen in meer dan dertig landen kijken dit weekend hoeveel vogels naar het zuiden vliegen. Het weer, af en toe regen, aan zee waait een stormachtige zuidwestenwind, boven land waait het krachtig. Middagtemperatuur 15 graden, morgen meer zon, minder wind, maar vooral in het noorden buien. Dit was Tenneweek.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 Maar uh, uh, goed, wat gaan wij doen? Nou, in ieder geval straks gaan we praten met boswachter Gerard Scholten. Want die heeft weer het nodige te vertellen over de activiteiten die de komende maand in de Amsterdamse waterleidingduinen zijn. Ja, en uh, <coughs> daarna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 dan denk je, ha, daar is die dan Dit wordt minstens een zomer van een eeuw Maar lieve mensen, oh wat gaat het vleur? Het is weer voorbij die mooie zomer Die zomer die begon zo wat in mij Ha, je dacht dat er geen einde aankomt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 Nou, ik, weet, ik, ik had vroeger een economieleraar. En die zei van. Je hebt altijd van die bedrijven die doen aan branchevervaging. Nou als ik dit uh, zie. Dan denk ik wel zeker dat ze aan branchevervaging doen. Wat is dat? nou? Grijp, waternet over... waternet zit nee. tegenwoordig ook in het bier. Dus, ja ja ja. ja. <laughs> dat is niet te geloven. Ja maar niet alleen water. Dus, straks Radio Sandvoort ook. Want ik heb hem juist even meegenomen. We hebben als policy gelijk, dat we tijdens de uitzendingen ja, ja. dus niet drinken. Alleen water of koffie een, een, of thee. Hè, dus een slokje misschien. Het is nee, heel gezond nee, zitten vitamines in. Ja. Ja, ik heb een zwakke karakter. Ik, een... ik ben over te halen. Ja, jij wel. Maar ik, ik, ik, ik, ik niet. Al, al mag ik het altijd dames uit de bar laten proeven? Nou, dan neem ik ook maar een slokje. Okay. Want, uh, <laughs> ik ben toch zwak. Maar goed. Uh, mag we, uh, ja, je bent aangeschoven Gerard Scholten. Voor degene die, uh, die zijn stem uh, niet hadden gehoord.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 om te vertellen over... Het bier komt wel hoor. Ja, oké. Okay. Ik zie je ook heel begeerig naar dat flesje kijken, Don. Dus uh... Vergeet het niet. Maar, nee, nee, Maar nee. Je, je kwam om ook iets te vertellen wat jullie in oktober gaan doen. Zullen we dat eerst allemaal ja, doen? Ja, is goed. Ja, want ik, daarom heb ik al deze hele doos mee eventjes met je allemaal... Dan voor Sinterklaas uit. Ja, ja ik dacht ook thuis te krijgen. Ik, hè, het, is het is niet het, is is niet het kerstpakket, vonden. maar het herfstpakket. Ja, maar er zit van alles in van herfstvruchten. Hier hebben we de...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 Ja, dan worden ze ook een beetje aangeschoten. Niet dat wij dat straks worden van ja, één die duindoren. Aangeschoten, maar... aangeschoten in wat voor opzicht? Nou, er zit toch alcohol drinken. in. Oh, bedoel, Dus ze ja, gaan oh, een beetje dus ja, nee, in de lucht. <laughs> de Precies. Is wat je ja. bedoelt. Ja, ja, ja. ja. Vrijdag in het dus... dorp wel eens, maar... Uh... Ja, maar dat ja, zijn, zijn vreemde vogels, dom Dus dat... <laughs> ja. uh, nou, ik vind die hele groepen koudjes soms heel vreemd doen, hoor. Maar uh, ik weet niet of die daar nou allemaal aan die duindoren hebben gezeten. Ja. Maar, dus dat, dat gebeurt er en... Uh,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 18 oktober, ja, is, en, is er ja, ook nog één. En 18 oktober, dat kunnen alle kan twee. Maar niet dat uh, verbied ik, want ja? dat is mijn verjaardag. Dus. Hey, dan gaan we samen wel naar jou toe. Ja, <lacht> oh, dat, dat wordt stil. Maar uh, ik ga niet verder. Dan ga jij maar gewoon door. Nee, om, om één uur is dat bij de, bij de oranje kom. dat is ja. bij de hoofdingang. Uh, en dat is uh, ja, dat,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 ik dank je hartelijk uh, voor, uh, voor ja. je komst. Uh, dan uh, gaan ja. we dit e eerst even uitproberen. Kijk, ja. het wordt al ontkeurkt. Vertel eens even. I even, even. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, nou, nou, de, bar, de, bar, uh, de bardienst uh, komt nu wel in actie met een doekje. Je ruikt het nu ja. al even. Vertel even ja, nou. wat over dat bier. Hoor. Ik ruik, Even kort dan. Ik ruik de duin door en zal, uh, als ik het flesje geopend heb, dat doe ik ook voor het eerst niet, ja? hoor. Nee, het, het is bier, gemaakt door uh, bierbrouwerij Klein Duimpje. En die uh, verkopen we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 I know it, too. Soft, soft, blue, weaving like a willow, yeah. Soft, soft, blue. I've been feeling good Come on now Make a song. Here we go now.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 ruzie terugbrengen tot een kwestie uh, waarin bemiddeld kan worden. En uh, wanneer je je aanmeldt, bijvoorbeeld bij de buurtbemiddeling... Uh, meerwaarde.nl of bij de coördinator... dat is telefoonnummer 023 56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 5, 6, 9, 8, 8, 8, 3. En ook op de site van de politie en van de gemeente uh, is de informatie te vinden en de adressen. Overal liggen folders zodat geïnteresseerden uh, meer van de buurtbemiddeling uh, kunnen lezen en te weten komen. Hartelijk dank. Okay. Dank u wel, Marjan. Carlos Santana, als ik uh, kijk tegenover me nou, zie ik geen hey Carlos Santana nee, nee, nee, maar, hij, zit zit wel ja, hij is wel wakker geworden. Wel, wel. <laughs> <jawel, jawel, jawel. laughs> Voorzitter van de BKZ, wat doet die man eigenlijk allemaal niet? Nou, valt wel mee. Je hebt niet allerlei onbetaalde nevenfuncties hier in dit dorp.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 En, uh, maar bij die kunstenaars, uh, toen ik vorig jaar in het bestuur toetrad, toen had ik zoiets van: jongen, jongen, jongen, hoe krijgen we dat voor elkaar? En uiteindelijk is het toch gelukt.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 Vandaag start? Start om 12 uur vanmiddag. 12 uur. Ja, om 12 uur. We hebben een infobali stand in het gemeenschapshuis bij het busstation. En daar Is het verstandig zijn... om daar te beginnen ook? Uh, ja, nou ja goed, ik denk het wel. Want als je geen catalogus hebt, dan hebben we daar de katalogus liggen. En, en de routekaart erbij. En uh, alle werken van de kunstenaars staan in die catalogus. Dus je kunt van daaruit kun je heel mooi een rondje gaan maken. Ja. En je kunt er helemaal zien in een in, in middag hoor. Ja. Uh,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 Uh, en Loes Dirksen, die is ook thuis. Ook heel erg leuk om Meijer, er te gaan. Mona Meijers zit hier op de boulevard. Ja. Vuurboedstraat boulevard. Ja. Dus uh, ja, het is echt uh, heel leuk. Als ik daar langs loop, wat, wat voor kunstvormen kom ik dan tegen? De Alles. Schilders, natuurlijk. Ja, schilders, keramiek, beeldhouwwerken natuurlijk, staal... Uh,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 Leuk, hè? Dat is leuk. Ja. Gisteren bij de opening, dat viel me ook op, was Gert Tonen die dan op een gegeven moment het zijn mocht geven. Ja. Maar wat nou zo grappig was over die koffer. Hij had het over, en de meeste luisteraars van, laten we zeggen, 50 en uh, omtrent de 50 had het over... Oki trooi, ja. trooi, Ja, ja, ja, met ja, de ja, krentenbollen. Hij, hij was, krentenbollen, ah, ja. Hij ja. was ja. dus al eerder geweest bij uh, de Bodaan Stichting. En ja. daar had hij al geld uitgegeven voor, geloof ik, een maaltijd. Dus ja, had, van, aaring, weinig geld om, om een krentenbollen, krentenbollen te ja. kopen. Ja, precies, Het is, ja. het is wel een krentenmikker, hoor. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat heb ik gisteravond ook gezegd in mijn dankwoord. Echte, echte minister van financiën.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 Juni, want Gert zei wel uh, kwam op als kakken, maar dat is niet zo. In mei juni <laughs> hebben we dat aangevraagd. En kijken, nou, we zien wel wat er komt. En daar kunnen we dan ook ons programma op afstemmen. Het ja. is ook, ook wel belangrijk dat je weet: je kan geen euro uitgeven als je hem nog niet hebt. Want nee. nee. we willen wel als vereniging gezond blijven. Zowel financieel als, uh, als organisatorisch, ja. natuurlijk. Over ja. de vereniging. Ja, sorry, dan nee, Nog één ga vraag. Uh, over die vereniging gesproken. Uh, er is naast de vereniging ook nog een club van vrienden van de Beek. Ja, ja, ja. Dat is... Nou, goed. Uh, dat, is, dat is in Nederland natuurlijk zo: je hebt overal geld voor nodig. En...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 We zijn begonnen met een hele leuke glasworkshop bij Ellen Kuil in het atelier. Nou, dat is onder het genot van een drankje en een hapje, dus buitengewoon gezellig. Dan hebben we straks in, in november een hele mooie lezing in het museum. Nou, daar worden ook alle vrienden weer uitgenodigd, daar kan je in discussie gaan met elkaar. De meeste kunstenaars zijn er dan ook, dus ook wel eens leuk dat je de gezichten achter de vereniging ziet. En zo proberen we een, een donateursclub als het ware op te richten. Het ja, is wel belangrijk, want uh, centjes zijn, ja, hoe jammer het ook is, toch wel heel belangrijk. Een beetje vaste financiële basis om, om ja, minimale ja. dingen te doen. Nou, het is natuurlijk ook zo dat uh, uh, de kunstenaars betalen ook hun lidmaatschap. Nou, dat, is, dat is echt het, geen wereldbedrag, dat willen we ook niet. Want uh, ja, er zijn kunstenaars die het gewoon heel moeilijk hebben in hun bestaan. En die leven van hun kunst. Dus ze willen we geen honderden euro's lidmaatschap per jaar vragen. Ja, dan moet je een andere uh, potje aanboren en dat is dan de vrienden van. De vrienden van ja. plus gemeentelijke subsidie, ja, gelukkig wel. Zo komen ja, we eruit, zo er ja. ja, zoals van vandaag, wat er nu gebeurt. En sponsors, sponsors? Uh, adverteren ze in het boekje, ja, ja, adverteren, ja. ja, uiteraard.